En het uh, is helemaal aan het begin dat Jezus uh, gaat, uh, als hij net gekomen is, en dan gaat hij de grondwet eigenlijk geven, de grondwet voor het Koninkrijk van God. De, de core values. En uh, we zijn nu een beetje aan het uh, eind gekomen daarvan. En we lezen nu uit hoofdstuk 7, vers 13 tot en met 20. Ga binnen door de nauwe poort... Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt en vele zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten kennen. De brede weg. In Jeruzalem had je van die brede wegen naar het tempelcomplex bijvoorbeeld toe. En als er grote feesten waren, gingen ze al de ingang in naar het tempelplein. En zoiets staat Jezus voor ogen. Een hele brede weg. Bij Siloam had je hem. En dan... dan Massa's mensen die daar gaan. En uh, er staat hier van die brede weg, uh, dat hebben we net gelezen. Um, dat is de weg die naar het verderf leidt. Um, nou, die brede weg, dat is het volgende plaatje dan, uh, betekent dat dan dat mensen daarop losleven dat mensen zuipen, dat mensen hun hele leven vergokken, dat mensen de ander vermoorden, dat er allemaal stuk soort lui rond zijn. Mensen die niet trouw zijn en die in elk stadje weer een schatje hebben en overal maar van alles doen, zijn dat de mensen die op de brede weg lopen. Dat zou je dan denken, want hij leidt naar het verderf. Niet helemaal. Maar we komen er wel bij. Ja, een kruis erdoor inderdaad. Het is niet per se erop losleven dat die mensen daar maar een zootje van maken, dat die op de brede weg lopen. Dan heeft Jezus het ook over een smalle, een nauwe weg. En uh, dat is niet zo makkelijk. Die moet je een beetje zoeken en dan... Ga je zo en een bochje om en daarheen en, en daar zie je niet zoveel mensen lopen. Een enkeling en nog een en nog een. Een beetje lastiger. Is dat een beetje moeilijk doen? Is de smalle weg somber leven soms? Dat, je, dat zeggen mensen zoals van christenen, van ja, dan mag je dit niet en dan mag je dat niet en dan mag je zus niet en zo niet. En dan word je helemaal zuur van, oh wat ellendig. Nou en dan zo een beetje, het is helemaal geen bal aan en dat is nou de weg dan maar, want ik mag niks. Is dat nou de smalle weg? Nee. Dikke streep er doorheen. Dat is de smalle weg, niet dit stukje, wat we net gelezen hebben, staat een beetje aan het eind van die bergreden, waar Jezus van alles heeft verteld. En euh, dan zegt Hij deze dingen, de smalle weg en de nauwe poort. Weet je wat dat is? Dat is het onderwijs van Jezus. Jezus zegt van... Als je naar mij luistert, dan ontvang je het leven. Heel veel mensen willen niet naar mij luisteren. Maar wie naar mij luisteren, die ontvangen het leven. En uh, dat is het onderwijs van Jezus. Het vind je goed om te weten dat uh, in het, uh, uh, de tijd van de Bijbel ook, uh, een rabbijn, een Joodse rabbijn... Die was ook wel een poort. Zo werd die wel genoemd, een poort. Want ze zeiden, ik heb het onderwijs gehad van die rabbijn. En daardoor heb ik allemaal dingen geleerd. En dan noemden ze een rabbijn, noemden ze een poort. En uh, het onderwijs wat ze ontvingen, noemden ze vaak de weg. De weg die je gaat, de levensweg die je gaat. Dus het woordje Poort en de woordjes weg die hebben te maken met het onderwijs van Jezus in dit geval van de smalle weg dat je door de poort gaat van Jezus door het onderwijs van Jezus gaat dat je naar hem luistert en dat je, omdat je door die poort gaat ook die weg gaat volgen die Jezus in de bergreden heeft gegeven stapje voor stapje ga je dan verder over een smalle weg. Jezus die ook zei, ik ben de weg. Dus dan wordt het nog mooier. Jezus is de poort en dan is Jezus ook die weg. Ik wandel, zegt de mens die gelooft, samen met Jezus door het leven heen. En ik ga door de poort van Jezus heen en ik ga over de weg van Jezus heen. En de weg van Jezus is niet altijd makkelijk. Als we kijken naar Jezus zelf, die de poort was en de weg. Uiteindelijk hing hij aan het kruis en hebben ze hem gedood. En juist aan het kruis werd waar wat Jezus al eerder zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de vader dan door mij. Door het kruis soms heen. Dus die weg van Jezus is ook soms een weg die wat lastig is. Nou die brede weg, wat is dat dan? Mensen die op de brede weg lopen. Weet je wie Jezus sowieso op die weg zag lopen? De mensen die luisterden, die het onderwijs in die tijd gaven. De fariseeën en schriftgeleerders, de godsdienstige leiders in die tijd. En die godsdienstige leiders zeiden, je moet dat doen en je moet dat doen, je moet zus doen. En uh, nou, dan komt het wel aardig goed met je. En met jou wordt het nooit wat. En, en, en uh, uh, kom dan nou maar achter ons aan en wij hebben de goede weg wel. Verkeerd onderwijs. Jezus zegt, dat is niet wat God bedoelt. Je moet het goede onderwijs hebben. Die brede weg is uiteindelijk niet luisteren naar Jezus. Want de tegenstanders van Jezus die zeiden, niet naar Jezus luisteren hè. Nooit doen. Och, je denkt dat hij een rabbi is. Weet je wat hij zegt? Hij zegt dat hij de zoon van God is. Lari, zeiden ze. Helemaal niet waar. Het is een vuile, godslastrade Jezus. Pas op als je naar Jezus luistert. Schuif Jezus maar aan de kant. En volg ons maar. Wij weten wel de weg. Op de brede weg. En kijk eens, die gaat mee en die gaat mee. Zie je wel allemaal? De meeste gaat toch mee? Kom op. Ga toch met ons mee? Dat ze eigenlijk die brede weg luisteren naar jezelf. Dat zijn de tegenstanders van Jezus. Ja, uh, hoe komt het zo goed mogelijk met mij? Nou, uiteindelijk dat ik er goed van afkom. Dan is het goed. En uh, voor de rest maakt het niet zoveel uit eigenlijk. En Jezus, zegt: ja, dat is het niet, dat kan niet bestaan. Nou, het onderwijs van Jezus, dat is heel wat anders. Dat staat in de bergreden onder andere. Zegt Jezus als iemand jou een, Oh nee, sorry, het is een microfoon. Oh. Ja, trouwens, het was iemand een slag op je wang geeft. Hè? Dat, staat er, dat is wel leuk. Weet je wat dat was? Een slag op je wang? Eigenlijk was het een tikje op je wang. Als iemand je een tikje op je wang geeft, uh, zegt er ook je mag me hier tikken. Wat was dat tikje dan? Uh, ik had gedacht, een slag in je gezicht. hè? Maar een tikje is diep minachten. Als ik jou minachten zou, dan zou ik zo doen. Als iemand jou zo minacht, zegt Jezus. En ze een tikje op je wang geeft. Dan moet je niet, dat zouden mensen van de brede weg doen, zeggen. Vuile, vieze, gemene. Dan keer je je andere wang toe. En dan zeg je. Geef mij er hier ook maar eentje. Ik sta boven, want ik leef met Jezus. En als iemand je voor de rechter sleept, heel onrechtvaardig en voor alles met je wil, ik ben met je. Laat maar lopen. Als iemand je lichaam wil doden, ha, zijn ziel kunnen ze hier nooit pakken. Je blijft van mij. Laat ze je lichaam dan maar pakken. Jezus heeft het ook gedaan. En Paulus. En Petrus. Zelfs de marteldood gestorven. Dat is het onderwijs van de bergreden. En uh, uh, het stukje hiervoor, hoofdstuk 7, gaat ook over de splinter en de balk. Dan zie je dat iemand iets verkeerds heeft gedaan. Jij hebt dat niet goed gedaan, hè? En Jezus zegt, dat is misschien wel waar. Weet je wat wel handig is? Als je eerst even naar jezelf kijkt en dan ga je even reflecteren. En dan zeg, je, Wacht eens even, dat klopt van die splinter bij een ander, maar hier ga ik zo geweldig te fouten. in iets heel anders, ik heb een balk in mijn oog en dan mag ik nog wel wat tegen een ander zeggen. Maar dan begin ik ermee dat ik zelf een balk in mijn oog heb. Dus dat is zelfverloochening. dat is de smalle weg achter Jezus gaan. Dat je zegt, het gaat niet om mij hoor, het gaat mij om Jezus. Het gaat niet om mij, maar het gaat om het koninkrijk van Jezus. Het gaat niet om mij, maar het gaat om de boodschap van Jezus. En het gaat om dat, dat Jezus groot wordt gemaakt. Dat vind ik het belangrijkste. En dan schoppen ze me maar, dan minachten ze me maar, dan doden ze me maar, dan kijken ze me scheef aan, dan, dan negeren ze me maar, dan lachen ze me maar uit. Jezus lacht me toe. En hij laat me nooit los. Zelfverloogning, offer, offer, dat kost ook wat. Dat is de smalle weg. Geen zuur leven is dat hoor, dat zou je haast denken. Paulus zegt op een gegeven moment: wat fijn dat ik gevangen zit, zo mag ik Jezus eren. Ja, zo zijn de mensen die nu vervolgd worden om hun geloof, die bijvoorbeeld danken omdat ze overgeplaatst zijn naar een misschien nog strenger regime, maar ze zeggen: kan ik het evangelie hier ook vertellen? Dat hier ook mensen tot geloof komen? Yes, dank u! Wilt u in de nood absoluut bij me zijn, want het is wel heavy. Maar ik kan het Evangelie verkondigen. Dat is niet zuur. Dat is zoet. Dat is geweldig. Omdat Jezus bij ze is. Nou, dan is het belangrijk dat je het goede poortje neemt. The right access. Het woordje access is eigenlijk heel mooi hier voor poort. En als je de Enter klop op je toetsenbord indrukt, dan heb je een keus gemaakt. Tik. Dan gaat het gebeuren. En Jezus zegt, wat is jouw entertoets in je leven dan? Kies je voor Jezus? Of kies je niet voor Jezus? Als je niet voor Jezus kiest, kies je tegen Jezus. En dan, misschien kies je tegen Jezus. Misschien loop je op die brede weg. Dat zou heel goed kunnen. De fariseeën schriftgeleerden liepen er ook. Lopen allerlei mensen. De mensen die op de brede weg lopen en de mensen die op de smalle weg lopen, die willen allemaal de hemel hebben. Allemaal. Echt. En er lopen zoals mensen op die brede weg, net zoals de fariseeën en schriftgeleerden, die menen dat ze het heel goed doen. Dat, dat, dat ze heel goed bezig zijn. Dat menen ze echt. Ze zien, het, ze zien het verder niet. Maar ze lopen wel verkeerd. Dus het poortje is belangrijk. En dat is het mooiste wat je doen kan, dat je kiest voor Jezus. Omdat je ziet dat Jezus voor jou gekozen heeft. Dat is zo fantastisch. Maar die brede weg, ja, dan gaat iedereen, kom op joh, ga maar mee, ga mee op mij weg, en, uh, welke poort neem je? Nou, stel je voor, ik loop op die brede weg. Ja, Jezus, ik vind het een beetje lastig allemaal, hoe zit dat dan, en uh, heb ik het er wel voor over? Ik kies de excess van de brede poort, en de brede weg. En dan op een gegeven moment kan ik een afslag zien. Net zoals in de IKEA. Heb je de hoofdroute. En soms heb je een verkorte route. Kan je weer eventjes gauw wat afdelingen overslaan. Ik dacht, hé, hey, ik neem een shortcut. En ik ga mooi eventjes toch weer terug naar de smalle weg. Dat kan hè. Dat is zo mooi. Dat kan. Je kunt soms al een heel eind op die brede weg zijn. Maar dan kun je toch nog een shortcut nemen naar de smalle weg. Maar één ding moet je weten. Hoe verder je gaat op die brede weg, hoe lastiger het wordt om een afslag te vinden. En het kan zijn dat je zo ver op die brede weg loopt dat je uiteindelijk geen andere weg meer hebt. En Jezus zegt, dan leidt het tot het verderf. En daarom zegt Jezus, nog even over, oh nee, dat komt straks wel. wel, uh, anders loop ik er vooruit. We moeten weer bij mijn plaatjes te houden hier natuurlijk. En die uh, afslag moet je nemen, maar het heeft te maken met heden en toekomst. De, de, als je nu door die Goede poort gaat, mooi, als je nu door de verkeerde poort gaat, de brede, dan kan het zijn dat dat voor je toekomst het laatste is. Mag ik even zeggen, ik heb een broer gehad die geen 16 jaar geworden is. Verkeersongeluk in Haarlem, hij kwam om het leven. Hij had de goede keus gelukkig gemaakt. De smalle poort, voor Jezus gekozen. Niet iedereen wordt 100. Of 80. Of 60. Of 20. What's your excess. Alsjeblieft, pak de goede poort. Want hoe verder je op die brede weg bent, hoe lastiger het allemaal gaat worden. En dan uiteindelijk is het ook een wissel voor de toekomst die je hebt opengezet. Vele weinigen, daar staat hij. Um, Dan staat Jezus ook. velen gaan op de brede weg. En weinig op de smalle weg. Bedoelt Jezus dat letterlijk zo? Er zijn mensen die het hebben gedacht. Die dachten, ja. Uh, die zeggen eigenlijk met zoveel woorden. Op die nieuwe aarde. zijn er niet zoveel mensen hoor. Want uh, het is maar voor een enkeling weggelegd. Er zijn maar een paar mensen die over die smalle weg gaan. En. Bijna alle mensen gaan over de brede weg en gaan verloren. Bedoelt Jezus dat hier? Nee. Gelukkig niet. We zien in de Bijbel ook dat er uh, de aarde straks vol zal zijn met mensen. En dat Jeruzalem breed bewoond zal worden. Dat er zoveel mensen tot geloof komen. Waarom zegt Jezus dit? Om te waarschuwen. Om te waarschuwen. Van jongens, alsjeblieft, weet wat je doet... En het lijkt zo makkelijk die brede weg en het lijkt een goede keus. Maar het is het niet. Alsjeblieft, let op. Nou, de valse profeten komen in het verhaal voor en dat zijn onder andere dan de schriftgeleerde fariseer. Die zeggen, ja, volg ons maar, wij weten het allemaal goed, de Jezus moet je niet luisteren. En die valse profeten, die zijn er vandaag ook te zeggen, ah joh, je leeft maar één keer. Je leeft maar één keer. Wat is je bucketlist? Kom op. Even de leuke dingen allemaal. Dat is, dat is nummer één. De leuke dingen doen in je leven. Je hebt nou de kans, jongen. Dat gezeur allemaal van Jezus enzovoort laat toch zitten. Ja. Doe maar. Zoek het geluk. Het ligt voor je open. En dan kun je dat doen en dat doen. Ja, maar kan ik Jezus dan wel volgen? Ah ja, dat kan later dan alweer. Dat moet je nou, je moet gewoon dit, nu op je kant. kans, die moet je pakken. En als het goed loopt, dan ga je daarna. weer intensiever met Jezus leven, maar dan laat je het nou eventjes een beetje zitten. Dat kan. Nou, dat kan niet, zegt Jezus. Ja, maar dat kan wel hoor, zeggen de valse profeten. Dat kan helemaal prima. Je moet aan jezelf denken. Je moet jezelf vertrouwen, je kunt het, doe maar. Jij kunt het en daarbij heb je Jezus niet nodig. Dat zijn valse profeten. Ik heb Jezus nodig heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig dag aan dag. En de valse profeten, die willen je altijd van Jezus afhouden. En Jezus wijst naar zichzelf. Hij zei, ga achter mij aan. Er zijn de drie dingen die dan belangrijk zijn. Zoeken, niet bang zijn om alleen te gaan en het kruis te dragen. Zoeken. Ook al ga je voor die eerste keer door de poort, van het, de smalle poort, gefeliciteerd, dan nog zul je zien dat er kruispunten zijn. Je hebt ook een toegangswegje naar een brede weg bijvoorbeeld. Dat kan er ook zijn. Dat je net een moeilijke keuze hebt, wat zal ik nou doen en alles. En dat je dan, zegt Jezus, niet naar jezelf moet luisteren, maar naar mij moet luisteren. En dat je alsjeblieft de goede keuze maakt, steeds op kruispunten van je leven. Zet alles even onhoold. Zoek mij. bid. Zoek in aangezicht en ga dan vol vertrouwen mijn weg. Zoek steeds wat God wil. Psalm 1 en Psalm 25 zijn voorbeelden in het Oude Testament die erover gaan. Psalm 25, Heer leer mij uw weg, dan zal ik in uw waarheid wandelen. En Psalm 1 wordt een weg van een gelovige en een niet gelovige getekend. En de weg van de ongelovigen dat gaat helemaal fout uiteindelijk. En van de gelovigen komt het goed. Vruchtbaarheid. Niet bang zijn om alleen te zijn. Zoveel mensen doen het zonder Jezus, of die gooit op een akkoordje met Jezus een beetje een beetje half voor Jezus. Waarom moet ik aan nou de spelbreker zijn? Waarom zou ik er nou alleen door die smalle poort gaan, dat smalle weggetje gaan? Waarom zou ik dat nou doen? Oh, ik heb liever met de hele meute mee. Dat is veel mooier. Jezus zegt, als ik met je meega, dan heb je de machtigste gezelschap wat er is. Daar kunnen geen miljoen mensen tegenop. Echt waar. Fantastisch. Ik ga met jou en ga jij alsjeblieft met mij. En het is, wat we net al zagen, kruisdragen ook. Die zegt, oké, okay, dan kost het wat. Ik heb een hele leuke job aangeboden gekregen. Ik had een goede promotie kunnen maken. Maar ik heb het voor Jezus neergelegd, omdat ik hem zocht. En ik kreeg duidelijk door, dat is niet goed voor je. Niet goed voor je ziel, niet goed voor je leven. Ik wil je op mijn weg houden. Doet maar niet en ik ben bij je. En dat je dan zegt: Nou, oh dan is het maar jammer, dan moet het maar niet gebeuren. Dan zal ik mijn kruis dragen. Word ik uitgelachen, schelden ze me uit. Minachten ze me omdat ik van Jezus hou. Jezus houdt voor mij. En met mijn God, staat er in Psalm, 80, Psalm 18, met mijn God spring ik over een muur. Mooi is dat hè? Met mijn God spring ik over een muur. Heb ik toch genoeg? Laat maar lekker lopen. Achter Jezus aan. En achter Jezus aan betekent dus ook dat je de weg van de bergreden volgt. En dat is ook het mooie, dat de bergrede begint met beloften. Zalig zijn zij, zalig zijn zij. Gefeliciteerd ben je als dat, gefeliciteerd ben je als dat. Dus dan zie je dat de mensen op de smalle weg geen zuurpruimen zijn, maar mensen die enorme beloften met zich meedragen. Yes, je bent gelukkig te prijzen. En ik ga met je mee. Het is juist fantastisch. Gezegend ben je. En... Uh, Alleen als je klein bent kun je door het poortje. Heb ik dan liggen. Weet je dat dat poortje een beetje klein is? En als ik dan hele grote ben en ik vind mezelf zo fantastisch. Dan zeg ik ja, ik ga niet buigen. Nou, als er een klein poortje is en ik wil niet buigen en ik wil door het poortje heen, dan stoot ik mijn hoofd. Dan kom ik er niet doorheen. Bam, au. Dus je moet klein worden. Knielen. Knielen voor Jezus. En dan pas je door het poortje heen. En misschien moet je God vragen, wilt u mij wat kleiner maken? Dat ik alsjeblieft ook door het poortje kan. En dan vind je uiteindelijk het echte geluk. Maar onderweg ook al. Het eeuwige leven heb je. Jezus is altijd bij je. En je draagt goede vruchten begint bij het poortje. En als je op de verkeerde weg zit, kun je nog terug, maar wacht niet te lang voordat het niet meer kan. Maar op die smalle weg is het wandelen met Jezus. Er is een oud lied, wat dat heel mooi zegt, ik wandel in het licht met Jezus. Dat is het. En als ik dat zie, dan zo ik, ik wandel in het licht met Jezus, geen duisterdok bewerkt de zon. blij lied. Dat is de smalle weg. Dat is de smalle weg. Ik wandel in het licht met Jezus. Hij gaat met me mee. Wat? Hij is mijn weg. Hij gaat voor me uit. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft alle machten overwonnen. Hij heeft alle tegenstand overwonnen. Hij zit in de hemel. Donderdag hemelvaarsdag. Hij is koning. Hij heerst over alles. Hij is mijn koning. Er is er één die regeert. Dat is Jezus. Die regeert. En als ik Hem heb als mijn koning, dan komt het goed. Want Hij ziet me. En Hij kent me. Hij wil het beste geven. En dwars door alles heen houdt hij me vast. Toen uh, mijn broer overleden was, mijn ouders hebben hem niet meer gezien, want hij was al geïdentificeerd. En hij was ook niet goed te zien, want er een wiel over hem heen gegaan was. En uh, toen vroeg later iemand aan mijn ouders, hoe hebben jullie dat dan beleefd? Nou zeiden ze, hebben de eerste nacht... We hebben veel gepraat met elkaar, veel gehuild en gebeden. Je hebt acht kinderen, maar je kan er niet eentje missen hoor. En, uh, en toen, toen hebben we weken in de hemel geleefd. Mooi is dat hè? Dat kan. Dat God je uittilt... Boven dat verdriet, dat diepe verdriet uit van een kind naar het graf te moeten brengen. Want God is bij me. Nog zo voorbeeld: mijn vader had een uh, ongeluk gehad waarbij hij een automatismefout had gemaakt. In de halen we meer. Gewoon een domme automatismefout. Hij dacht dat hij voorrang had, hij had het niet. En de andere automobilist kwam om, kwam om het leven. Daar zit je dan. Het is jouw schuld. Ook al is het een automatisme fout. Het is jouw schuld. En een vader van twee kinderen is omgekomen. En de volgende dag ging ik naar het ziekenhuis met een collega en meef van mijn vader. En dat zei ik nooit meer dat mijn vader hoorde zeggen. ja, De zuster vroeg nog of ik nog... Wat hulp nodig, had, psychologische hulp of zo. Maar hij zei: Ik heb de hemelse psychiater afgelopen nacht bij me gehad. En hij was getroost met een woord wat heel gek klinkt: De Heere kasteid, degene die hij liefheeft. Kasteiden is dat het pijn doet opvoedkundig. Als je een kind moet straffen. Doe je eigenlijk liever niet. Maar het is wel beter voor het kind. De Heer kastijdt degene die hij lief heeft. En uh, God heeft me lief. En hij zal bij me zijn. Een consequentie was, dat heeft met kruisdragen te maken. Hij was vertegenwoordiger, had zijn auto nodig om zijn brood mee te verdienen. En uh, een rechtszaak volgde. En toen uh, had mijn vader geen advocaat. De dominee zei, je mag een advocaat hebben. Het is gewoon het rechtsbestel. Maar hij voelde zich daar niet nang bij. Hij zei, ja dan lijkt het alsof ik schoongepraat moet worden. En dat wil ik niet. Hij heeft wel een contact met een christenadvocaat gehad. Daarover. En toen heeft hij een hele zware straf gekregen. Als hij een advocaat had genomen, had hij een lagere straf gekregen. Maar nu, hij wil dat zo. En... Dan maar boete. Twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Subsidiair twee weken. Als hij zelfs fout zou doen, dan zou hij twee weken naar gevangenis moeten. Hoe kan dat als vertegenwoordiger? Nou mijn zoon, mijn broer is bij hem in de zaak gegaan, die ging maar rijden. En God heeft dat ook weer gezegend. En één ding vergeet ik niet. Toen mijn broer, dat ongeluk was eerder gebeurd, wat mijn vader veroorzaakt had... Toen mijn broer overleden was, stonden de twee vaders tegenover elkaar. Mijn vader had iemand doodgereden, die twee kinderen en een vrouw achterliet. En de vader van de man die hij doodgereden had, die kwam mijn vader condoleren, omdat hij ook een zoon was kwijtgeraakt. Ik zie ze nog staan. Ze keken elkaar diep in de ogen aan. Tranen in de ogen ze dus gaven elkaar een hand. Ze begrepen het allebei niet wat er gebeurd was. Dat is de smalle weg, lieve mensen. Dat is de smalle weg. Het kan pijn doen, maar het is zo zegenrijk, Zo goed. Dat is echt. Dan kun je elkaar toch recht in de ogen kijken. Dat is wat Jezus bedoelt. Dat is de bergreden. Ga die smalle weg. Wacht niet te lang. Jezus nodig je uit door de smalle poort te gaan en met hem te leven. En ik zal je garanderen, hij stelt je niet teleur. Die valse profeten stellen je teleur. Stil maar, ga maar achter Jezus aan. Het komt goed. Het komt goed stoppen erbij. We gaan zingen denk ik, of niet? Of, of niet? Ja, ik weet niet wat de planning is. Ik, uh.